Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Museumplein in Amsterdam wordt schoongeveegd. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. Indien u het Museumplein niet verlaat, moet u op worden ingezet. Zo'n duizend mensen zijn daar bij elkaar gekomen om te demonstreren tegen het kabinet en de coronaregels... De demonstratie was door de organisatie afgeblazen... omdat er maar 500 mensen mochten komen en op een andere plek. Maar veel mensen zijn dus toch gekomen... En ze zijn niet van plan te vertrekken, ziet verslaggever Mark Hamer. Rond drie uur vond de politie het welletjes, de demonstratie en greep in. Charges werden verricht, het plein werd schoongeveegd... vanaf het Rijksmuseum richting het concertgebouw. Waterkanonnen zijn ingezet, politie te paard, politie met honden. En ook diverse arrestaties zijn gepleegd. Zachtzinnig ging het niet aan toe. Demonstranten probeerden af en toe door de linie van de politie heen te breken. Maar inmiddels zijn de de meeste demonstranten nu ter hoogte van het concertgebouw. Het kabinet waar ze tegen demonstreren is inmiddels alweer een paar uur aan het overleggen over de coronaregels. In het Het gaat over het advies om de basisscholen langer dicht te houden. Extra steun voor bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen. En over een avondklok waarbij je na acht uur s'avonds niet meer de straat op mag. Als zo'n avondklok er komt horen we dat waarschijnlijk morgen of overmorgen. En op het Indonesische eiland Sulawesi wordt nog altijd gezocht naar mensen die onder het puin liggen na een grote aardbeving vrijdag. Daarbij kwamen zeker 77 mensen om het leven, honderden anderen raakten gewond. Correspondent Annemarie Kass. Met graafmachines proberen ze uh, nog mensen onder het puin vandaan te, te halen. Uh, doden en ja, heel misschien nog levenden. Maar ja, de hoop daarop neemt eigenlijk wel af naarmate de tijd verstrijkt. Het, was, uh, het is nu toch alweer bijna drie dagen geleden dat die grootste aardbeving was. Duizenden mensen die hun huizen zagen instorten... moeten ergens anders opgevangen worden. Maar dat is nog een hele klus. De hulpdiensten proberen kwetsbare mensen en ouderen apart op te vangen... Want ze maken zich zorgen over de verspre verspreiding van corona. Het weer droog, af en toe zon, graadje of vijf. Vannacht blijft het boven nul en ook morgen droog en af en toe zon. En het wordt dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn.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 Zo, een lekker ruig begin van uur 3 van Zandvoort op zondag met Bon Jovi en Living on a Prayer. En mocht je meekijken via de webcam www.zfm-live.nl livenl -live kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10 Zag je zelfs dat de borden hier van de tafel afvlogen in de studio door de ruige muziek, denk ik. Maar even voor het idee, het glas is nog heel. Ja, alles is heel, <laughs> pootjes ook heel. <laughs> dus bij deze, we zijn weer terug. U3, Zandvoort op zondag met Arien. Nou, over een tweetal uh, platen hebben we Pit Report. En die is geheel gewijd aan uh, de, de voorbereidingen uh, uh, vanaf de, de, vanuit de, de gemeente Zandvoort. Op, uh, ...op het Formule 1 gebeuren in september. Want uh, alles wat ze willen en kunnen voorbereiden... ...dat zullen ze ook zeker niet nalaten. Maar de maand juni wordt daarin een, een, een cruciale maand... ...want uh, dan zou het allemaal uh, klaar moeten zijn. En uh, voor de grote, dag in, uh, de grote dagen, kan ik wel zeggen, in september. Dus daar besteden we aandacht aan uh, tijdens uh, Pit Report... Eh, verder hebben we natuurlijk straks nog de uitslagen van de vanmiddag gespeelde wedstrijden in de voetbal-eredivisie. En ik moet zeggen, de laatste tussenstand bij FC Groningen FC Twente die geeft mij hoop. Want uh, ze stonden 2-0 achter, maar het is inmiddels 2-2. Dus wie weet uh, halen ze er een punt uit. Deze... Ja, zullen ja. ze zo even doornemen? Want, uh... Ja, nee, na, na kwart over vier. Oké, okay, ik mag het niet eerder weten. Nee, nee ik mag het niet eerder oh. weten. Oké. Okay. Uh, dan hebben we natuurlijk half vijf het dier van de week. Nou, zoals u weet, luisteraars en kijkers, uh, we hebben, er zitten nog twee honden in het thuis. Dan is de koek op. En we hebben dan Suzanne, kort afgekort af, is het Suus. En uh, Dreetje, dus vandaag hebben we aandacht aan Dreetje. Gisteren aan Suus, nu aan Dreetje. En we hopen dat die volgende week ook een thuis vinden. Want dan, uh, dan kan er uh, op, uh, op de voordeur van het dierenthuis in Kennamland... Kan, uh, kan er een sticker geplakt worden van uh, dieren gezocht. <lacht> ja, wat moet je? Maar goed, in ieder geval uh, goed teken. Uh, gedicht van de dag. Ja, nou, we hebben, wij volgen natuurlijk op de voeten ontwikkelingen... Van Herman, want een beestje moet een naam hebben, vind je niet? Nou, vandaar dat we hem Herman hebben genoemd. Hoe kom je erop trouwens? Ja, vraag ik me ook af. Maar goed, ik denk van, hé, leuke naam Herman. Uh, dus tijdens het gedicht van de dag gaan we uitgebreid stilstaan en een ode brengen aan Herman de vos die nu herstellende is in het opvangcentrum. Maar het gaat de, schijnbaar de goede kant op met Herman. Het gedicht van de dag ode aan Herman de vos. Uh, Zos live hebben we ook nog. Dat is iets over half vijf. Uh, dat, welke Dat woord zijn we nog niet helemaal uit. Maar uh, ja, het is mijn, het is mijn uh, keuze dit, vandaag. Dus dat is wel even spannend. Zandvoort op zondag live. Een uh, nummer wat dan uh, tijdens een live registratie uh, wordt opgenomen toen er nog veel publiek bij aanwezig kon zijn. En welk het wordt, u hoort het allemaal iets over half vijf. De Spit Report, de voetbalwedstrijden de uitslagen van de eredivisie van de wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Dier van de week, gedicht van de dag. Genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel albert -Jan. En uiteraard ook lekkere muziek in het derde uur. En ook nieuwe muziek. En dit is heel nieuw. Olivia Rodrigo gaan we draaien. En ze heeft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 Ja, bon.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 Deze dame staat met haar single hoog in de tippenlijsten. En wij draaien hem ook lekker bij CFM, Drivers License. Rodrigo, hoorde je, zo dadelijk uh, de pit report. En dat gaat uh, helemaal over het uh, circuit van Zandvoort. En uiteraard de Formule 1 in september. Maar eerst gaan we nog even een andere plaat voor je draaien. Hier is Forner. en dat was Yesterday. Het is uh, kwart over vier geweest en dat doen we hem altijd, hè? de pit reports. Maar we duiken nou niet echt heel diep het uh, Formule 1 wereldje in... maar blijven lekker thuis. Ja, nou ja, in ieder geval met de side-events... Uh, die natuurlijk ook allemaal georganiseerd gaan worden door uh, Zandvoort. Uh, en uh, onze collega's van NH uh, hadden, uh, een, uh, hadden uh, daar bij Remo van Haafden... daar hebben we het over, de verantwoordelijke wethouder. In de commissievergadering heeft hij uh, uitsluitsel gegeven... over wat er allemaal te gebeuren staat... Naast dan het grote evenement, maar juni wordt wat hem betreft een doorslaggevende maand. De Zandvoortse formule 1-wethouder, Remo van Haafden, verwacht dat in juni duidelijk wordt of de race in Zandvoort met publiek kan doorgaan. Dat deelde hij de raadsleden mee tijdens een commissievergadering over de organisatie van de side-event rondom de race in september. In Zandvoort zijn de voorbereidingen inmiddels weer in volle gang, ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. We zijn weer aan het uh, opschalen, al dus wethouder van Haafden. Na een periode van relatieve stilte probeert hij Zandvoort en de regio deze dagen wakker te schudden... en duidelijk te maken dat er over een paar maanden iets groots staat te gebeuren. Tenminste, dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe de vac vaccinatieproces verloopt... en hoe het virus zich gaat gedragen... De gemeente en de Dutch Grand Prix-organisatie, DGP in het kort... gaan de komende maanden in ieder geval volop door met de voorbereidingen. In juli zullen, op basis van wat we dan allemaal weten... het Formule One, One Management en de DGP besluiten... of het evenement met publiek kan worden plaatsvinden... of überhaupt het evenement kan doorgaan. Een race zonder publiek heeft bij de organisatie geen voorkeur... Langer wachten met een go-or-no-go... Go no zou volgens Van Haven ook onverantwoord zijn. Juni is een belangrijke maand. Dan weten we zeker, uh, dan willen, dan, dan weten we zeker uh, of de afspraken, opdrachten... en geplande investeringen uitgevoerd kunnen worden. Dan pas gaan we als gemeente ook echt geld uitgeven. Belangrijk onderdeel van het racefestival zijn de zogenaamde side-events. Oftewel de evenementen die niet op maar rond het circuit zullen plaatsvinden. Die zijn bedoeld om het publiek beter te spreiden... en om de Zandvoortse ondernemers een flinke economische impuls te geven. De gemeente Zandvoort besteedde de organisatie van de side-events... vorig jaar uit aan een commercieel evenementenbureau... maar dat is slechts, uh, slecht bevallen. Volgens Van Haafden werden niet de juiste sponsors benaderd... en was er te veel weerstand onder Zandvoortse ondernemers. Bovendien had de gemeente een dubbele pet op in het proces en dat beviel niet goed. Van Haften wil als opdrachtgever meer, op, meer op afstand komen te staan. Om nieuwe problemen te voorkomen wil de gemeente nu een stichting in het leven roepen. Die wordt dan verantwoordelijk voor, het orga voor de organisatie van de site-events. Opvallend is dat Zandvoort daarbij advies heeft ingewonnen bij de gemeente Assen... die ook met een dergelijke stichting werkt bij grote race-evenementen op het circuit... Beiden streden namelijk om de eer om de Formule 1 te mogen organiseren. Het verschil met de organisatie in Assen is dat de Zandvoortse stichting een raad van advies krijgt. Daarin nemen onder meer de gemeente, de DGP en uh, de en Zandvoorts Marketing en een vertegenwoordiger van de Zandvoortse Ondernemers plaats. Die laatste groep is nu wel enthousiast over de nieuwe organisatiestructuur. De raad zal eind januari een besluit over moeten nemen. Van Haven hoopt dat er niet langer over gediscussieerd hoeft te worden... want de afgelopen dagen waren zijn ambtenaren erg veel tijd kwijt... met het beantwoorden van kritische vragen van onder meer de oudere partij Zandvoort. Die wil dat de wethouder voortaan maandelijks openheid van zaken geeft... over de kosten richting het racefestival. Van Haften stemde daarmee in. We hebben weinig tijd te verliezen. Dus zet dit maar vast in uw agenda. Juni, go or no go? Ja, ik vind het een beetje een moeilijk uh, verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Want in juni kan je dat nog helemaal niet weten, namelijk. Uh, dus uh, bij deze. Het staat, het staat, het, nee, klopt. Maar de voorbereiding moet je wel opstarten. Want als het wel doorgaat, moet je natuurlijk wel voorbereiden. Nou ja, de voorbereiding moet je nu sowieso al uh, opstarten. Nou, nou. Want... Je zegt niet van niks van we gaan begin september een Prix doen als je denkt dat het niet doorgaat dan heeft het geen zin dus dus dus dus die stichting die moet eind januari operationeel zijn als ik het stuk goed heb bestudeerd en dan moet het draaien en er zijn natuurlijk al een aantal evenementen die ze al op papier hebben staan vorig jaar was het natuurlijk ook al klaar draaien ja ja maar toen hebben we ook een groot risico gelopen en ja daar hangt wel een prijskaartje aan natuurlijk dus de toenmalige verantwoordelijke wethouder is Zelfs om afgetreden. En dat wil Haafden natuurlijk proberen te voorkomen. Uiteraard. Dus we wachten het af waar Raymond vanavond juni. mee gaat komen. En we houden juni in de gaten. Ik zet hem in mijn agenda, Albert Jan. Ik ook. Ja, heb je hem genoteerd? Ja. Mooi. Agendapunt voor Zandvoort Ja, ik zie dat jij ook een SOS Live hebt kunnen vinden. Jazeker. En, dus, en wat voor een? Die gaan we even naar half vijf doen. De SOS Live. We doen hem elke zaterdag en zondagmiddag even naar half vijf. Een live editie van een heel bekende of iets minder bekende plaats. Maar in ieder geval met heel veel publiek. Daar gaat het eigenlijk een klein beetje om, hè? recht doet deze plaat het altijd uh, heel erg goed in de top 2000. We hebben het over Hotel California uiteraard van uh, de Eagles. We draaien hem ditmaal weer op verzoek van een luisteraar. Ik, uh, wou, nee, ik wou net zeggen, dat zal wel weer een verzoekje zijn. Ja, zeker. Ja, dat herken je <laughs> meteen natuurlijk. Ja. Even een uh, serieus bericht, ja. want er kwam net een uh, burgernetmelding uh, uh, binnen voor Zandvoort. Ja, en dat heeft betrekking op uh, de burgemeester Engelbertstraat in verband met mishandeling... Uh, mocht u in die buurt uh, lopen, kijk dan uit naar een vrouw tussen de 35 en 45 jaar. 1,60 tot 1,65 uh, groot, rood krullend haar, bouwvakkersbroek. En dan, ze loopt in de richting van het centrum. Oké, okay, nogmaals het uh, Burgennet bericht. Uitkijken naar een vrouw tussen de 35 en de 45 jaar. Ongeveer 1,65 meter en rood krullend haar en een bouwvakkersbroek. Mocht je daar meer in, uh, informatie over weten, bel meteen 112. Dus meteen bellen naar 112, okay. mocht je de vrouw uh, aantreffen. Dus tot zover dit bericht. We gaan uh, over naar het uh, dier van de week, want het is half vijf geweest. Ja, Gisteren hadden we dan Suus. En uh, die zit alleen nog samen met Dreetje in het, uh, het uh, huis. En uh, nu het is het tijd voor Dreetje. En ik ben Dreetje, een Amerikaanse Stafford-man van vier jaar. Mijn baas heeft mij verkocht via Marktplaats in niet al te beste conditie. De mensen die mij hadden overgenomen hadden katten en daar heb ik geen klik mee. Ik zoek dus nu echt een plekje voor altijd. Mensen zijn heel leuk en ik begroet iedereen dan ook heel vriendelijk. Mijn verzorgers weten niet of ik kinderen gewend ben... maar verwachten dat kinderen die op visite komen geen probleem zijn. Ik heb liever geen kinderen in mijn huis. Ik ben namelijk voor mezelf al best druk en moet eerst goed tot rust komen. Na die nare tijd heb ik behoefte aan rust, stabiliteit en een baas die consequent is. Bij te veel drukte of weinig leiding weet ik het zelf niet meer... en kan ik heel druk en vervelend worden. Ik zoek een huis zonder andere dieren, maar geloof mij, ik heb genoeg liefde te geven. Buiten kan ik netjes lopen aan de riem en kan ik andere honden op een afstand prima negeren. Ik heb geen behoefte aan andere honden in mijn persoonlijke ruimte... maar dit laat ik snel genoeg merken.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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Dreetje en Sus van gisteren verdienen een thuis. Zo is het, ze zitten daar eenzaam en alleen in een muisstil dierenasiel in Zandvoort. Dus wel even wat voor bellen natuurlijk of een e-mail sturen. Dat vanwege de coronamaatregelen die ook daar gelden. Ja, Dreetje verdient een thuis. In kuk, ergens in Amsterdam, zat aan de bar...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 leef pak alles wat je kan en ga pak alles wat je kan en ga pak kan. ga pak alles wat je kan Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet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 Huis hier in Sandvoorts We hebben het over Suus. Nou, Sus hadden we gisteren al. En uh, vandaag hebben we Dreetje als uh, dier van de, de week. Was natuurlijk een uh, inkopper om dan André... Ja, ja, ja. Hier score je echt niet veel punten mee. André Hazes te draaien. En wel uh, junior, senior, die zingt niet meer, hè? Uh, nee. Nee. En uh, je hoorde de single uh, Leef. We gaan dus even kijken naar de wedstrijden die vandaag al gespeeld zijn... in de eredivisie voordat we beginnen aan de klapper van de dag... Ajax tegen Feyenoord. Ja, die beginnen om kwart voor vijf. Maar eerst uh, terug naar de wedstrijden van vandaag uh, die gespeeld zijn. RKC Waalwijk ontving thuis Willem 2. Eindstand 1-1. Nou, daar komt hij aan voor jou, uh, albert In de aanbieding FC Groningen tegen FC Twente. Groningen stond een hele tijd achter. 0 tegen 2. Ja. Klopt. Dus en die Groningers die hebben het potverdorie toch voor elkaar <laughs> gekregen... om gelijk te scoren, 2 ja, tegen 2. Ja, dat, uh, dat vindt, de, vindt de trainer niet prettig. Nee. En tot slot VVV Venlo thuis tegen SC Heerenveen, eindstand 1-1. Nou ja, inderdaad, over een klein kwartiertje. De klapper van deze week, Ajax tegen Feyenoords. En Van Hanigum zei al, van, nou, uh, waarschijnlijk gaat Ajax gewoon winnen. Ja. Ga daar maar vanuit. Nou ja, je weet het maar nooit... Balletje kan uh, raar rollen. Soslife, daar ben je uit, uh, Albert-Jan. Is het mooi geworden? Ja, nou ja, klopt. Ik bedoel, uh, een naam die mij lang in, de, in, in mijn hoofd zat is Clapton. Eric Clapton. Ja, bij maar, mij ook. Maar je wil niet uh, uh, gauw afzakken naar, uh, naar die, die standaard nummers: Lela en, en cocaïne. Hoewel het natuurlijk ook prachtige live-registraties van zijn. Maar hij heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel met andere mensen samengespeeld. Het is bijna niet te tellen. Met wie die allemaal heeft samengespeeld. Op het uh, volgende nummer, dat is uit, 19, uh, uit 2017, uh, dat was een, een eerbetoonavond aan uh, George Harrison. Dus allemaal nummers van uh, George Harrison werden daar gespeeld. Maar met een gigantische band uh, erbij. Dus dat had je dus Eric Clapton uh, op gitaar. Je had Ringo's. er waren twee drums staan erachter. En één zit, uh, achter één zit natuurlijk Ringo Starr. En uh, ook waar iemand waar hij veel mee gespeeld heeft... was Billy Preston achter dat Hammond-orgel. En uh, ja, dus met zangeressen erbij, violen erbij, uh, het kan niet op. En uh, luister naar deze prachtige vertolking van My Sweet Lord. En zet hem wat harder. Fantastisch live weekend zo uh, so met uh, Toto en Afrika. En my sweet lords, inderdaad Billy Preston en Friends, zullen we het uh, maar noemen, Albert Jan. Ja, dan was ik de pianist, <lacht> pianist nog vergeten. Weet je wie het achter de piano zat? Nee. nee. Billy Preston zat achter hem met het Hammond orgel. Ja. Maar achter de piano zat is Paul McCartney. Ja, oké. Okay. <lacht> Niet geheel onbelangrijk. dus. Het wordt tijd trouwens dat we een themaavondje een thema gaan doen van de vrienden van SOS Live. Ja, dat was een mooie <lacht> lijst trouwens. Ja, die lijst is al prachtig geworden. Nou, voor de luisteraars, elke zaterdag en zondagmiddag. Even naar half vijf. Een live uh, presentatie van een optreden van een bekende vaak be bekende artiest... met heel veel mensen erbij, uh, zeg maar. Ja, klopt. Uh, toen to kon er nog het publiek bij. Het ja. was toen ramvol, daar. <laughs> maar geweldig. Even kijken, voordat we aan het uh, gedicht uh, gaan uh, beginnen... nog even huiswerk. Ja. We hebben net uh, doorgekregen dat uh, de basisscholen en de kinderopvang... tot minimaal 8 februari... ...nog uh, volledig gesloten blijft. Oh. Dus dat is uh, zojuist uh, besloten. In, uh... Ja, daar moet we het voorlopig mee doen. Hè? Volgens mij hadden we ook de datum 9 februari voor de, de lockdown. Ja. Dus ik denk dat ze dat even gelijk trekken met, uh, met die datum. En uit welk nieuwsbericht heb je dat uh, gehaald? Uh, geen idee. Ik kreeg het zelf uh, binnen. Dus oh, okay. via mijn eigen kanalen. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, ja, goed. en dan heb jij nog een uh, bruinvis die uh, aangespoeld is? Uh, wacht even, ja, ja, ja, dat kreeg ik ook net binnen. Uh, even kijken, een bruinvis uh, die is uh, vandaag... Nou, kom op, een bruinvis is uh, aangespoeld op Bloemendaal... Uh, die vandaag is aangespoeld is op Bloemendaal... is helaas overleden. Mm. Nou, bij deze. Oké, okay, een bruinvis, uh, die heeft het dus uh, niet gered. Meestal uh, hebben ze wel wat, hoor, als ze uh, ja. aanspoelen. Dus. Hé, hey, je zit er helemaal klaar voor. Ja, het, gaat, wie heeft het wel overleefd. Ja, het vosje. <laughs> ja, het En, vosje. Uh, en we, hebben hem, we hebben hem genoemd Herman. En uh, we brengen een ode aan het vosje. Via het gedicht van de dag. Luister goed, vosje, al daar in de toevlucht. Struinend door de korenvelden. Voedsel zoekend voor zijn kinderen. Langs heggen en hagen.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 Hogere en soms wat schuine. De konijnen op zijn pad, waarbij hij soms hun snelheid vergat. Herman als generalistisch jager, van fazant tot kleine knager, sierlijke pracht door menig veld, ook al heb je hem niet voor de pizza besteld. Roodbruin in zachte kleuren, je fluweelens pluimstaart is een natuurlijke pracht. Ieder zichtmoment een uniek, uniek natuurgebeuren. Momenten altijd onverwacht. Muizen tussen heide en velden, laat je sluwheid altijd gelden. Zwalkend in een winterbries, kip lekker is Herman zijn devies. Glorieus winnaar van kat en muis. Menig jager beschouwt hem als gespuis. Als natuurlijk sieraad te bekoren. Onze, onze herman, mag in zandvoort thuis horen. Wat een mooie ode aan het uh, Vosje Herman. Je hoort hem zojuist uh, als uh, gedicht uh, van de dag. En ik heb uh, uit betrouwbare bron... dat uh, Vosje Herman ook kan meekijken met de webcam uh, bij CFM. Ja, die heeft in zijn iglo. Ja, in zijn iglo heeft hij uh, inderdaad een mee meekijkertje, zeg maar. Dus uh, een heel uh, spannend, een mooi gedicht. Uh, en dat bracht me op deze plaat. Ja, we hadden het over uh, Fox... Dus uh, kwam ik op deze aan uh, uit Foxy in Kenna. Uh, En na de Ode aan de Vos draaiden we Foxy en Keraf. Een heerlijke disco-klassieker uit Ravosfeijen. Eind jaren 70, begin jaren 80, zoiets. Zo klonk hij ook, hè? een beetje oud. We hadden het net al verteld, we krijgen een burgernet bericht binnen... van een vrouw die gezocht wordt in verband met een uh, mishandeling. Het gaat om een vrouw tussen de 35 en de 45 jaar oud. 1,60 meter, 1,65 meter, 65, rood krullend haar... Bouwvakkersbroek en uh, ze loopt in de richting van het centrum. Heeft u meer informatie? Bel gewoon 112 van de politie. Dus nogmaals op zoek naar een uh, vrouw tussen de 35 en 45 jaar oud, 16, 65, rood krullend haar. Bouwvakkersbroek en wordt gezocht in verband met mishandeling. Tot zover. Dit Burgernetbericht bij CFM. We gaan nog uh, twee platen voor je draaien. Tot aan het nieuws en weer van uh, 5 uur. En een van die twee is deze mooie van Marillion. De single van uh, Marillion en uh, Kelly inderdaad. Nou ja, voordat we naar... Uh, ja, jouw weekend kan niet nu. Nee, nou, ik wou zeggen voordat we naar een hele treurige en uh, moedeloze en uh, zagrijnige Blue Monday gaan, wat het morgen is. Ja. Hebben we vandaag even goed nieuws over uh, Utah Leerdam. Ja. Dat... Wat uh, is Europees kampioen geworden? En dat is er bij, uh, bij de sprint, hè? Ja, ja. Nee, dat is een geweldige prestatie. Die heeft toch een eigen, eigen club nu. Die zit niet bij een grote schaats dat weet daar, daar let ik nou weer niet op. Dus met, uh... met, met, haar, met, met haar vriendje die ook schaatsen is, zij is een eigen, eigen ploeg begonnen. Maar goed, zij is dus Europees, zij kamp ja. Europees kampioen. Van harte gefeliciteerd. Goed, voor de goed nieuws voordat we inderdaad die Blue Monday ingaan. Ja, en dan nog meer goed nieuws voor de voetballiefhebbers. Want om vijf uur staat de, de, de, de, de wedstrijd op het programma... tussen Liverpool en Manchester United. Dus een kraker in de Engelse Premier League. En om negen uur hebben we de Spaanse bekerfinale... tussen Barcelona en Atletic Bilbao. Die begint om negen uur. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, morgen dus de Blue Monday. Wat ga je doen? Uh, Vrouwenszakken buiten. Vrouwenszakken buiten. Ja, wel, wel gescheiden, hè, hopelijk. Ja, ja. <laughs> of niet. <laughs> ja, de zakken links en ik rechts. <laughs> ja, Oké. Okay. Nou, dat was hem. Hè. Zandvoort uh, op zondag. Bedankt voor het luisteren. We hebben je weer met uh, veel plezier op de hoogte gehouden... van uh, alle nieuwtjes uit Zandvoort, Bloemendaal en, en de rest de... van de regio. Helemaal goed. En uh, volgende week, uh, zaterdag, zijn we er weer. Zo is dat. Tot dan en een fijne zondagavond. Dag. Doei doei.